Twee uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Online encyclopedie Wikipedia is morgen waarschijnlijk onbereikbaar... voor internetters in de Verenigde Staten. Oprichter Jimmy Wales wil met de blackout protesteren... tegen een wetsontwerp tegen internetpiraterij. Het wetsontwerp is onder meer bedoeld om diefstal van Amerikaanse werken... waar auteursrecht op rust, zoals films en boeken, te bestrijden.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 De steun van gemeente aan mantelzorgers schiet tekort. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vooral mantelzorgers die zorgen voor mensen met een verstandelijke handicap of psychische problemen, ervaren onvoldoende steun. Het planbureau benadrukt dat zorg voor deze mensen vaak zwaarder is dan bijvoorbeeld de zorg voor ouderen. En dat deze mantelzorgers daardoor zwaarder belast zijn. De mantelzorgers zijn verder niet tevreden over de samenwerking met professionele hulpverleners. Ze verwachten van gemeenten meer praktische ondersteuning, zoals hulp bij administratie. Daarnaast willen ze dat hun deskundigheid wordt erkend, al dus het planbureau. Darter Christian Kist is gehuldigd in zijn woonplaats Vroomshoop. Hij won dit weekend verrassend het Lakeside-toernooi in Groot-Brittannië. Dat is het wereldkampioenschap van de Britse dartbond BDO. Bij de huldiging in Vroomshoop waren zo'n 1500 mensen...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 Nacht op één. Op op Met Herbert Codé. Een hele goede nacht en hartelijk welkom. In haar solovoorstelling Papa was a Rolling Nobody. probeert Joy Wilkins het verdriet over de afwezigheid van haar vader om te buigen naar vreugde. Jarenlang was de 31-jarige actrice niet met hem bezig. maar nu is ze naar hem op zoek. Ze hoopt dat er ooit iemand in haar publiek opstaat. die zich bekend maakt als haar vader. Na Bonnie Wright hoor je een gesprek met Joy. Something to talk about van Bonnie Wright hier in de Nacht op één. We gaan luisteren naar een gesprek uit het Radio 1-programma Dit is de Dag... over de zoektocht van actrice Joy Wilkins naar haar vader. Geen vader tijdens het opgroeien. Geen vader tijdens het opgroeien. Okay. Uh, maar, maar zie je hem nu wel? Of? Ook niet. Ik weet eigenlijk niet eens wie die is. En ik weet ook niet waar die is. Uh, Spoorloos moment. Spoorloos, ja. <laughs> no worry, ik, ik, ik zou je daddy zeggen. Ja, ze groeide op zonder vader en dat was bepaald geen pretje. Daarover gaat de theatervoorstelling van actrice Joy Wilkins... vooral bekend van de politie-serie Van Spijk. Welkom, Joy. Is dat lastig, een solovoorstelling maken over zo'n persoonlijk onderwerp? Uh, ik denk het wel, ja, want het, uh, het raakt meer dan alleen uh, je fantasie. Het gaat over mezelf, dus... Uh... Nou nee, ja, moeilijk is misschien niet het goede woord, maar uh, het houdt je wel bezig, ja. En elke avond weer opnieuw. En elke avond weer opnieuw, ja. Maar ik vind het wel belangrijk om het te maken, dus uh, ik doe het met liefde. Ja. MUZIEK kunnen zijn, want om eerlijk te zijn, weet ik niet eens hoe mijn Danny eruit ziet. Joy ja, je staat momenteel in theater met de voorstelling over jouw jeugd met uh, de titel Papa was a Rolling Nobody. We denken dan Rolling Stone, maar a Rolling Nobody. Ja. Um, gaat over jouw jeugd zonder vader. Inderdaad. Was dat een moeilijke jeugd? Uh, ik denk dat het wel een jeugd was die uh, completer had kunnen zijn dan dat die nu was omdat ik uh, ook in mijn voorstelling laat zien dat hij wel gemist werd op bepaalde momenten. Eigenlijk op heel veel momenten. Ik denk dat, het heel duidelijk, uh, dat mijn voorstelling heel duidelijk een, een onevenwichtig uh, gezin toont. Waarin nou ja, je ziet dat de, de vader wel degelijk een rol heeft. Ja. En als hij er niet is, dat, dat effect heeft op niet alleen de moeder, maar ook op de kinderen. Ja. Wat weet je van hem? Uh, ik weet uh, zijn naam, wanneer hij geboren is en van welke... Uh, Caribische eiland die komt. Maar eigenlijk weet ik ook niet of dat klopt. Ja, want je bent ook al... Met die gegevens ben je op zoek naar hem gegaan... Precies. maar het blijkt heel moeilijk te zijn om hem ja, te vinden. Ik zoek nu twee jaar via zowel het Leger des Heils als uh, het Vion. Dat is een landelijke organisatie. En het, ze hebben hem nog steeds niet gevonden. En ze hebben allerlei registers uh, geraadpleegd. Maar zowel niet het migratie- als het overlijdens- als het inwonendregister... daar komt hij niet in voor... Oh. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat ik of de verkeerde gegevens heb of, ja, of, of dan wat. Ja. Of dat hij ergens heel anders woont. Of, ja, ja. Ja. Je, hebt hem, je hebt hem nooit als kind meegemaakt? Ik heb hem twee keer gezien of hij is twee keer langs geweest toen ik vier was. Maar toen, daar kan ik me echt helemaal niks van herinneren. Ja. En een keer toen ik negen was. Oké, okay. Dat is dus niet heel vaak. Nee. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat hij in de, in de zaal zit. Nou ja, dat, dat hoop ik misschien ergens stiekem elke keer... dat ik een soort van het uh, universum kan bewegen... Of door deze voorstelling te maken dat hij dan op een gegeven moment uh, in de zaal zit. Maar uh, hij is er hij is nog niet geweest. Ik heb hem nog niet gezien. Want heb je, weet je hoe hij eruit ziet? Heb je een foto of zo Ik heb hem? één foto, ja. Dus als hij er zou zijn, zou je hem herkennen? Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk inmiddels ook 30 jaar oud geworden. Dus als hij er nog zo, zo precies zo uitziet als op die foto, dan, dan zou ik hem herkennen. Dan wat niet het geval is, waarschijnlijk? Waarschijnlijk niet, nee. Dan, uh, ik zou hem waarschijnlijk niet eens herkennen. Nee. Dat is misschien nog wat pijnlijk aan het geheel. Hoe zit het dan met je moeder? Die weet toch... Uh, nou ja, is. mijn moeder die heeft hem eigenlijk ook niet meer gesproken sinds mijn geboorte. Dus uh, dat is ook alweer een tijdje geleden. En je hebt ook nog een zus van dezelfde vader. Ja. Heeft hij dezelfde behoefte als jij om hem te vinden, om hem te leren nee. kennen? Nee, die uh, was als puber wel erg op zoek naar hem. Maar die heeft nu inmiddels zelf drie kinderen en die vindt het eigenlijk wel prima zo. Ja, dus die begrijpt niet helemaal wat jij doet, denk ik? Dat nou, laten. ik denk wel dat ze het begrijpt waarom ik op zoek ga. Ik denk dat ze zelf misschien stiekem ook wel nieuwsgierig heeft, maar is. Maar dat ze gewoon nu in haar leven geen behoefte heeft aan zo'n zoektocht. Nee. Het nee. zal absoluut wel een impact hebben op je leven op het moment dat je na 30 jaar ineens je vader vindt. Ja, dat is ook wel een risico dat je neemt. Het is een enorm risico en ik denk dat je daar ook wel op voorbereid moet zijn. Ik bedoel, het kan natuurlijk een heel mooi uitpakken. Het kan ook heel goed zijn dat als ik hem eindelijk vind dat hij zegt... Uh, ik wil jou niet kennen, ik heb daar geen behoefte aan. Het kan ook zijn dat hij dood is. Het maar kan... het ligt toch voor de hand dat hij jou niet wil kennen? Want anders dookt hij wel weer op, toch? Of nou, als ik niet? spoorloos moet geloven... <laughs> ik heel vaak. vaak Een komen? van mijn favoriete programma's, dan... Uh, Komt het heel vaak voor dat de ouders zelf wel heel bang zijn om op zoek te gaan naar een kind? Omdat ze, nou ja, bang zijn voor de verwijten of zoiets hebben van dat vind ik aan het kind. Dus uh, ja, volgens mij kan je zelf niet echt bedenken wat nou precies de reden is. Kan best is waarom... zijn dat hij wel wil, maar niet durft. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar zei ja. je dan net dat je ook niet zeker weet wat zijn naam is? Nee, dus ik heb nu een naam. Maar maar hoe, hoe kan het nou? Hoe weet je moeder dan niet wat zijn echte naam is? Nee, Hoe ja, is dat kijk, het kan dan? natuurlijk. Ja, dat weet ik dus ook niet. Ja. Maar. Ja, jouw moeder ik, leeft nog? Mijn moeder leeft nog. Nou, Waar vraag haar... je dat dan over? Want heb je nooit.? Uh, was ik heb dus natuurlijk toevallig gevraagd voorbij gehangen? Het was donker. Uh, ik wist niet wie het was. Nou ja, hij heeft zich voorgesteld als een man. Ja. Een, uh, of met naam. een bepaalde naam. Kan net zo goed niet zijn naam zijn. Eigenlijk. Maar je ziet wel eens een paspoort van iemand als je met iemand een relatie hebt waarmee je ook kinderen. Uh, nee, nou ja, het krijgt, ding uh, is dat zij, uh, dat zij twee jaar een relatie hebben gehad. Maar dat hij ook nog een andere vrouw heeft gehad. Dus zij was, nou ja. Een beetje een lelijk woord, maar zijn buitenvrouw. En uh, ja, hoe vaak kijk je naar iemands paspoort? Ik heb nu ook twee jaar een vriendje, maar het paspoort heb ik was ook nog nooit gekregen. Nee, niet elke, ja, ja, elke, elke dag, dag iemands paspoort ja. kijken. En hij heeft zich voorgesteld als uh, Edward, maar dat is ook weer lastig, omdat veel mensen van de Cariben hebben zowel een Spaanse naam als een Engelse naam. Okay. Dus kom daar maar eens achter. Ja. In die voorstelling gaat het over de ontbrekende vader, maar het gaat natuurlijk vooral ook over je moeder die er wel was. Het gaat eigenlijk, schittert mijn vader in afwezigheid, en gaat het heel erg over hoe is het voor een kind om alleen met, uh, met je moeder op te groeien en ik, ik uh, laat een beetje ja, de struggle van een single mom zien. Ja, niet makkelijk geweest voor jouw moeder, nee, denk ik? en ook niet voor ons. Nee. Nee. En dus ook laat je wel zien wat, wat er moeilijk was... wat er, wat er niet altijd goed vind, ging. Wat, wat vindt jouw moeder daarvan? Ik denk dat ze nu... Nu zijn we allemaal ouder en kan ze daarop terugkijken. En uh, is ze heel trots dat ik daar nu met zo'n soort positiviteit uh, naar kan kijken. Maar ze vond het ook wel heel confronterend. Mm. Dat is zeker niet een... Uh, het is wel een liefdevolle voorstelling geworden... maar ik heb niet geschroomd om ook wel de lelijke kanten... Uh, en de pijnlijke momenten van mijn jeugd te laten zien. Kun je daar voor... een voorbeeld van geven? Wat is zo'n lelijke kant of een pijnlijke nou moment? Nou ja, mijn moeder wordt wel neergezet als een vrouw... die, uh, die heel weinig, of, nou ja, niet heel weinig keuze had, maar het was gewoon heel vaak bij haar... Uh, ik zeg één keer ja en één keer nee. En als je niet luistert, dan krijg je gewoon een behoorlijke tik. Want mm. er, is, er waren heel weinig reserves. En er was heel weinig tijd voor om met elkaar te praten. Om naar elkaar te luisteren. En dat uitte zich absoluut wel eens in uh, nou, veel slaag. Veel schreeuw, conflict. Wat mm. niet werd uitgesproken. Wat, weer, uh, wat zo weer zo'n gevolg heeft. Uh... Dus er was van alles aan de hand. Mm. En, en, uh, en dat laat je nu zien in een theatervoorstelling. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat dat ook... Uh, ja, dat dat ook voor haar best wel moeilijk zal zijn. Dat was voor haar heel confronterend, ja. ja. En ik denk dat ze natuurlijk heel trots en blij nu is... dat ik uiteindelijk met zo'n verhaal gewoon het podium op kan... en dat ik goed terecht ben gekomen... dat er verder niet heel veel met me aan de hand is. Maar het herinnert haar wel ja. aan tijden... waar ze het zelf ook heel moeilijk heeft ja, gehad. Dus dat is ja. voor haar natuurlijk ook een moeilijke tijd. Nou is het zo, dat zeg je ook in andere interviews... je bent niet de enige uit de surinaams antilliaanse gemeenschap... zonder uh, vader opgegroeid. Ook nee. in de Nederlandse gemeenschap gebeurt dat. Uh, Enig idee waar dat vandaan komt. Dat dat zoveel gebeurt. Überhaupt bedoel je? Ja, of, vooral. of specifiek voor Arubaanse ja, ja, en dat, uh, of dat, dat in eerste instantie nou ja, vind ik altijd een hele gevaarlijke vraag. Want ja, ik ga daar daarom stel Ik, hem ook ik, ik, ik uh, waag me niet aan een antwoord daarop. Waarom niet eigenlijk? Oh. Uh, omdat ik eigenlijk niet eens echt weet of het nou zo of het nou in. in donkere gezinnen of Surinaamse en Antilliaanse gezinnen... vaker voorkomt dan in westerse ja, dan gezinnen. Daar moet onderzoek naar gedaan zijn. Nee, onder... bedoel, ja, maar iedereen roept het altijd, maar ik vraag me af. Ik hoor iedereen... het ook vaak. Hè. Ik kom net terug uit het Caribisch gebied. Uit maar... Haiti dan. Ja. Uh, en daar had ik ook wel dat idee altijd... En dan kom ik al heel lang trouwens hoor. Ik bedoel, ik kom al heel lang in. Ja, ik zelf ja, heb er in, in ieder geval je... nooit onderzoek naar gedaan. Nee. Dus voordat ik uh, daar een uitspraak over doe. wil ik, dat eerst, uh, goed, uh, wil ik daar eerst goed over gelezen hebben. Ik denk dat. Uh... Maar hoe dan ook, je spreekt voor meer kinderen. Of ze nou zwart zijn of wit. Precies. Dat maakt niet uit. Precies. Het is groter dan, dan een Surinaams verhaal of een Caribisch verhaal. Het gaat over kinderen die opgroeien zonder hun ouders. En of dat nou geadopteerd is, of dat zonder vader of moeder is. Kinderen die verwaarloosd zijn, of. Uh, nou ja, uit huis geplaatst. Mm -hmm. Voor het kind maakt dat volgens mij niet zo heel veel uit. Hè? De eindredacteur brengt hier nu een statistiek binnen. Oh, Antilliaanse vrouwen vaak alleenstaande moeder. Ja? De kans op alleenstaand moederschap is het grootst onder Antilliaanse en Surinaamse vrouwen. De kans op? Rond de 40-jarige leeftijd zijn ruim 4 op de 10 Antilliaanse vrouwen alleenstaande moeder. Onder Surinaamse vrouwen is het ongeveer een derde en onder Turkse en Marokkaanse vrouwen van deze leeftijd een zesde. Het laagste is het aandeel alleenstaande moeders onder autochtonen. Van hen een twaalfde deel van een eenoudergezin. gezin. Ja, dus nou, toch vaker. Dat zijn de statistieken? Ja, ja. Je mag okay. hem meenemen. En nog even, oh. nog even over je vader. Z uh, zou luisteraars jou kunnen helpen bij het vinden van hem? Ja, ja misschien. Wat, wat, wat, wat uh... zal ik dan over hem zeggen? Ja. Ja, ik hij weet was dat nooit. hij. Uh, <laughs> <was er maar. laughs> nou ja, mochten mensen Aparizio, Dortalina, want zo heette hij uh, kennen, ook wel Edward, ging hij onder de naam Edward uh, meld je dan. Oké. Okay. Nou, we, we zullen deze gegevens en misschien nog wel iets meer even op de website zetten. Dan kunnen mensen reageren uh, als ze wat weten. Ja, want is de hele show begonnen om te vinden? Is dat je motief? Ja, zo begon het eigenlijk dat ik uh, op een gegeven moment gewoon nieuwsgierig was. Ik heb eigenlijk 28 jaar dacht ik, ik wil niks met mijn vader te maken hebben. Wat jij eigenlijk in het begin ook zei, hij heeft zich nooit in mij geïnteresseerd. En uh, dus uh, het kan mij ook verder niet boeien. Toen dus op een gegeven moment dacht ik, ja, vind ik allemaal een beetje kinderachtig. Zo'n zo houding van, nou uh, ja... Als het hem niet kan schelen, kan het mij ook niet schelen. Het kan me eigenlijk wel uh, schelen. En dan moet ik me daar mezelf dan ergens overheen zitten. ben ik toch wel heel benieuwd oh ja. wie die man dan is. En nou ja, hij wordt ook ouder. Er dus bestaat de mogelijkheid dat hij uh, zo oud is dat hij misschien al dood is. Dus ik wil hem de goede man toch wel een keer een hand schudden. Maar als de voorstelling dan afgelopen is en heeft ze nog steeds niet gemeld, is het dan ook een mislukt project? Nee, nee, absoluut niet omdat uiteindelijk ik kon een voorstelling niet maken over een kind of mezelf die de vader vond, want ik heb mijn vader nog steeds niet gevonden. Maar om een voorstelling te maken over mijn jeugd en over. Um ja, alleenstaande moeders over een nou ja, moeilijke jeugd in amsterdam osdorp in de jaren 80 is voor mij heel waardevol geweest. Ja. Hoe, hoe dan ook waardevol. Nou, ja. Je voorstelling is nog te zien in Rode, Rotterdam en Amsterdam deze maand. En de informatie daarover zetten we op de website, ditistedag.nu. Thijs van Brink en Elswert Gutteke in gesprek met Joy Wilkens, die op zoek is naar haar vader. En uh, laten we hopen dat ze haar vader gaat vinden. Misschien tijdens een van de voorstellingen en anders op een, op een andere weg die er uh, kan zijn voor haar. Deze nacht, tot, uh, tot vier uur, de komende twee uur dus... gaan we praten naar wie of wat bent u op zoek. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Ik ben heel benieuwd. Ik kijk uit naar uw verhaal. Naar wie of wat bent u op zoek? Belt u naar Radio 1. Met nummer 0800-1121. Dat is 0800-1121. books on Jesus took she sings epic and rallies the smart tunes go la la la la la the key to the city is in the way She lives en Elephants. Het was vorige week uh, de Radio 1 Week-CD. En uh, dit nummer kwam daar vanaf. En na vier uur dan horen we weer nieuwe muziek van de Radio, week... Radio 1 Week-CD. En dat is dan uh, ook een hele mooie. En dat heeft iets te maken met uh, country. Country muziek. Het is altijd leuk in de nacht om dat te horen. En aan de telefoon heb ik uh, Freek. nacht. Hoi. Freek, je hebt net ook een gesprek gehoord uh, over Joy Wilkins... die op zoek is naar haar vader. Ik vroeg ze juist naar wie of wat bent u op zoek. En als ik het zo begrijp, wat ik jou net heel kort heb gesproken... ben je eigenlijk niet op zoek, maar heb je het al gevonden? Ik heb het al gevonden, ja. En, en dat heeft uh, 30 jaar geduurd, 32 jaar. En, en wie oh, heb je gevonden na 32 jaar, Freek? Mijn zoon. En waar, waar, waar ben je je zoon uit het oog verloren? Waar was dat moment? Zijn moeder mij verliet toen ze zwanger was. Het lijkt een beetje op het verhaal wat we hier vorige uh, gehoord hebben. Mm -hmm. uh, dat was het net andersom. Maar het is allemaal mogelijk. Het is mij na 32 jaar gebeurd. En dat hij hier nu elke dag over de vloer komt. Ja. En uh, hoe, hoe groot was de, de afstand uiteindelijk... Tussen jou en uh, je, je zoon? Uh, ruim een 100 kilometer. Ja, ja. En je, je wist altijd wel in die 32 jaar waar hij dan ongeveer zou wonen? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ik had geen idee waar ze waren. En uiteindelijk... Want ik heb zelf altijd een beetje die angst gehad van... Wil ik wel op zoek gaan, uh, want... Ja, hij is inmiddels al zo oud. En ik heb daarna een relatie gehad. Daar heb ik ook kinderen uit. En mijn jongste dochter, die zei altijd... want ik heb het nooit verzwegen van... ik wil het toch eens een keer weten. Mm -hmm. En is het door jouw jongste dochter een beetje gekomen... dat jij ook zoiets had van... Nou, weet je, ik, ik, we gaan toch maar eens op zoek dan? Ja. Sterker nog... Ze heeft mij gevraagd om de gegevens. is zelf op zoek gegaan en is uiteindelijk via Hives tot de juiste combinatie gekomen waarvan ik zei van nou dat is wel mogelijk. Oh ja, ja. Dus je, bent gewoon, uh, je hebt gewoon de naam ingetoetst en toen opeens zag je wat fotootjes voorbij komen en dacht je dat is hem. Alleen de combinatie, de naam moeder, de naam zoon en ongeveer de geboortedatum, uh, dat kon een mogelijke match wezen. Dat heeft nog maanden geduurd, dat heeft nog een maand of drie, vier geduurd voordat ik uh, de moed had om daar eens op te reageren. Ja, want, want vond je, wat, wat vond je er moeilijk aan? Ja, de confrontatie met je zoon. Even na het gesprek van het vorige uur. Uh, je hebt iemand. Heb je iemand in de steek gelaten of niet? Wat gaat je zoon ervan denken dat je al die jaren daar niet geweest bent? Ja, je was bang dat hij boos zou zijn op je. Nou, dat is een mogelijkheid. Ja, he? ja. Maar hoe was het uiteindelijk, die, die ontmoeting dan? Want hoe hebben jullie uh, afgesproken? Je hebt natuurlijk eerst via internet heb je een foto van hem gezien. Wat dacht je toen? Uh, eigenlijk ging het helemaal niet via internet een foto zien. Ik had meer contact gekregen met zijn moeder, dus mijn oude Vlam. Mm -hmm. En we hebben op uh, 7 augustus... In 2010 hebben we met elkaar afgesproken en daar zou hij ook bij zijn. En dat was echt de eerste keer. Ik heb natuurlijk wel een kinderfoto van hem hangen, die heb ik eerst via iemand gekregen. En dat was de eerste keer dat ik hem zag. En vanaf het eerste moment, dus ik kan de vorige spreekster dat kan ik geruststellen... Vanaf het eerste moment voelde alsof het helemaal eigen was. Ja. En, en het was ook ik, de, de eerste keer dat je ook je vrouw weer zag, je ex-vrouw in 32 jaar. Klopt. Dat was een hele stap, denk ik, om te nemen om daar naartoe te gaan uiteindelijk. Ja, dat is het dus wel geweest, ja. ja. Nou. Maar was heel erg moeilijk, maar er heeft me heel veel positieve dingen opgeleverd. Want de relatie met mijn zoon is gewoon goed, ondanks alle verloren jaren. En ik uh, kan hem nu helpen. Ik kan hem op, uh, ik, ik kan hem adviseren. Hij vraagt om steun. De... de relatie met zijn halfzusters die later geboren zijn, mm -hmm. is zonder meer goed draait ook als een tierenlier. Dus eigenlijk heeft het heel veel uh, moois en goeds opgeleverd. Klopt. En heb, ja, je ook, klopt. heb je ook nog steeds contact met je ex-vrouw dan? Ook. Ook. Ja. Nou, nou of dat. wel. Dat is maar de vraag, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Nee, het is gewoon fijn dat je gewoon in ieder geval weet uh, wie, wie je zoon is en wat hij doet. En, uh, maar 32 jaar, dat is maar ook een tijd. Dat is een behoorlijke tijd. En zoals ik al zei, in augustus 2010 leer ik hem voor de eerst kennen. Die jongen al helemaal niet op het goede pad in Amsterdam. Ja... Uh woonde ook niet bij zijn moeder, zat zonder werk, had geen uitkering, uh, liep s'nachts bij de straat. Alleen in december 2010 heb ik hem deze kant opgehaald, heb ik hem in huis gehaald. Hij is nu aan het werk hier in het dorp, vlakbij Zwolle. Hij heeft zijn eigen huisje, kan zichzelf helemaal redden. Dus je bent er We weer een beetje, beetje op de rails uh, aan het zetten, om het zo maar te zeggen. Nou, dat was de bedoeling dat hij hierheen kwam, ja. maar hij heeft het wel zelf opgepakt. Mm -hmm. he? mm -hmm. Hij heeft het zelf gedaan. Ja. Heb, heb je nou uh, voor, voor mensen die, die zitten te luisteren, die ook uh, misschien zo situatie in, in zo'n situatie zitten... en bijvoorbeeld nog geen ontmoeting hebben gehad, uh, en dat heel graag zouden willen... misschien wil een andere partij niet... Heb je daar bijvoorbeeld nou nog iets, bijvoorbeeld een, een, een tip voor? Of kan je iets, iets tegen die mensen zeggen waarvan jij zegt: van ja, dat, dat helpt heel erg? Of... Nee, maar wees er niet bang voor. Waar ik bang voor ben geweest, al die jaren, wees dat niet. En bang voor de ontmoeting. Ik bang voor geweest ben waar eigenlijk mijn jongste dochter me een beetje naartoe gepoest heeft. Van doe dat nou pa. Gewoon doen. Ja. Het geldt ook andersom. Niet al alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Ja. En de jongste dochter die heeft ook uh, ja, fijn contact met haar uh, broer. Ja, oh, joh. Zien als hier s'avonds op de bank zitten, hoe ze met elkaar zitten het nee. dollen. Nee, dat is echt boer en zus, daar is niks mis mee. En jij kijkt als trots. DNA DNA zit er wel in. Uh... Ja, ja, ja. Jij kijkt als trotse vader dan toe? Ja, en ik geniet ervan. Dat is mooi. En ik had het veel eerder moeten doen. Maar. De trots, de angst. Zeg het maar waarom je het niet gedaan hebt. Laat wat Ja. Kijk vooruit. Precies. Dankjewel, uh, Freek, voor je, voor je verhaal. En geniet van, uh, van de mooie momenten samen. Oh, die blijven de komende jaren. Dus, uh, en dat moet eigenlijk... een beetje mijn verhaal... ook voor anderen... eh... Uh, een teken zijn dat ze ook uh, af en toe wat aan de kant moeten zetten en gewoon moeten doen. Ja. Dankjewel voor je woorden, Freek. En uh, ik wens je een, een goede nacht nog. Jullie ook fijne nacht en ik luister nog even door. Dankjewel. Naar nou, wie of wat bent u op zoek? Bellen door naar 0800-1121. Dat is 0800-1121.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 Van Paul McCartney in de nacht op een Hope of Deliverance aan de telefoon. Ronnie, goeienacht. Goeienacht, Goedenacht. Ronnie. Jij Goedenacht. zit op, op de vrachtwagen in het buitenland op dit moment en je zit gewoon nog ja. lekker te luisteren. Ja, en jij bent uh, op zoek naar je vader. Uh, ja, uh, op zoek en ja, niet op zoek. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet het heel vaak. dank ik erover na. Dan zet ik eigenlijk wel erover te ja, bieden niet maar voor te danken. Mm -hmm. Van hoe, hoe zou het zijn als ik mijn vader nou zou leren kennen. Want, want waar ben je, je vader uh, uit het oog verloren? Of? Nou, die heb ik. Uh, zover als ik weet, ben ik dus uh, gemaakt. Ja. Mm -hmm. Maar de bedoeling tussen mijn moeder en mijn niet-kannende vader uh, werd van alles aan mijn moeder beloofd. Huisje komt weer bezig, weet je wel? Ja. Yeah. En dat is allemaal uiteindelijk niet doorgegaan vanwege mijn oma. Oké. Okay. Ik... Die had er dus als hele grote spel tussen gezeten. Want ik ben ook, uh, de eerste 18 jaar van mijn leven heb ik bij mijn, bij mijn grootouders gewoond. Daar ben ik dus opgegroeid. Mm -hmm. Ik heb een ja, moeilijke jeugd gehad, maar het ja, was heel moeilijk. Ja, ik, was, ik was een jongen, ik was een, uh, een vrijbeider. Daar ben ik nu nog, uh, ja... Ik doe net voor wat, wat, wat ik verboden had. Ja, ja, ja. Uh, ik, ben, ja, ik ben een nake keurige jongen, mm. laat je zo zeggen. Maar mm -hmm. vroeger was ik precies het omgekeerde. Ja. En je hebt dus al die tijd, uh, heb, je, heb je bij je oma gewoond, die heeft je opgevoed. Ja, dat was ik opgegooid. En, en wist, je toen op, wist je op dat moment waar je vader te, was, waar die woonde, waar die werkte? Nee, dat wist ik, ik überhaupt niet. Maar het mooiste ervan is. Eh, ik heb een halfbroer. Ja. En dat weet ik wel. Via mijn moeder wie zijn vader is. En toen had mijn moeder gezegd tegen mij: moet jij ook weten wie jouw vader is. Dus, dus jouw halfbroer? Dus Ronnie, jouw halfbroer die weet dus uh, wie jouw vader is. Nee, die weet wie zijn vader is. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar die, die doet er verder niks mee. Oké. Okay. Want uh, het contact tussen mij en mijn halve broer is een, een jaartje vrij goed geweest. En nou, toen werd het steeds minder, steeds minder. En nu is het alleen nog maar op de verjaardag een asmaatje... Aan, aan nieuwjaar. O, nieuwjaar, ja, nieuwjaar, dat nu nieuwjaar, weet je wel. Uh, ja, en aan een was, ja, en veel dan niks. Ja, maar, maar, maar door dat gesprek met je halfbroer, wat, wat heeft hij toen gezegd tegen je? Nou, uh, ja. Mijn halfbroer is heel anders dan ik. Heel hm. anders. Mm -hmm. Maar dus, wat, uh, heeft, wat, wat heeft hij gezegd toen, Ronnie, tegen jou? Over dat op zoek zijn naar, naar je vader? Nee, daar had hij het nog eens over gehad. Daar heb je het nooit over gehad. Uh, de, de, hij is echt een uh, figuur van, ehm, uh, nou, zoals de Duitsers zeggen, alles neer. Ja? Alles neer. Begrijp je? Ja, al, al, alles mij. Uh, alles mhm. Mm ja, zo, ja, zo iemand is het. Ja. Maar, het gekke ervan is, uh, daar kwam ik niet jaloers op of zo, maar de, de vader van mijn halve broer, heb ik als kleine jongen ging ik daar, misschien wel twee, drie keer in de week gingen ik daar mee vissen. Mm -hmm, mm -hmm. En die man, die had mijn moeder ook nog een tijdje zeg maar, achterna gelopen in de tijd dat ik opgroeide bij mijn opa en oma. Ja. Mijn moeder woonde toen al in Nijmegen, want die werkte in Nijmegen en iedere dag op en neer reisde. Ja, dat was, ja, dat was echt een de tijd. Mm -hmm. Nou, en uh, ja, en zodoende zag ik die man heel vaak. Ik had ook uh, vrij veel met die man. Ja, maar die man, die, die man die was eigenlijk het Zelfde als ik, ook een vrijbuiter. Uh, hij deed, deed dan wel alles wat God kop had, laten we zo maar zeggen. Ja. En die ben je toen gaan ah, ja, zien als vader, ik... Ronny? Wat zegt u? Ben je die toen gaan zien als vader? Ja, men nog meer. Ja. Men nog meer. En... en... Ja, ja nou ja... heb ik... Uh, ja? Jouw, oorspronkelijke, jouw jouw biologische moeder, Ronnie, weet hij wel waar jouw vader is? Ja, die, die weet het. Ja. Want die had mij, die had mij uh, ja, ik denk dat dat wel een jaar of tien jaar geleden is. Toen ze mij vertelde wie de vader was van mijn halboer. En toen zag ze tegen mij, zou jij ook willen weten wie je vader is? Ik zei van haar, ik zeg zo, ja... Ik dacht ja, misschien vindt ze het dat wel loodig om te vertellen. Ik weet het niet. Ik heb toen geantwoord. Ach nee, maar dat hoeft niet. Uh, we zijn zo, zo wel oud geworden. En uh, ja, ik, ik woon nog steeds bij mijn moeder. Mm -hmm. Dus uh, ja, het, uh, het contact met mijn moeder. Ja, dus, ja hoe moet ik zeggen? Uh, mannen vooral, uh, ja. We staan alleen niet bij elkaar. Nee. Maar, maar, maar ja. heb, je, heb je je vader, die heb je, die heb je dus inmiddels nog nooit gezien... en je bent er nog steeds naar op zoek? Heeft je, ja. moeder, heeft je moeder nog wel contact de, de, ooit mee gehad? Of is dat ook helemaal over en stil? Ja, nou, Zover zo nog als ik ben niet. Nee. Maar, maar als ik het, het zo'n beetje hoor, dan ben je wel op zoek... maar ook weer niet heel hard op zoek. Het me nu steeds meer naar voren te komen dat ik hem zo willen leren kennen. Ja. En eigenlijk is dat uh, een piece of cake voor mij, want ik kom morgen naar mijn moeder te vragen van, god ma, weet je wat we toen nog over hadden? Ja, ja. We, zullen, we uh, zullen we het, daar nog eens over hebben, zou ik we mogen weten wie mijn vader is? Mm Hij -hmm. ja, denkt dat mijn moeder het zo zag. Ja. En uh, wat, wat, wat, wat houdt je tegen? Wat, wat, wat, ah, wat beangstigt je eraan ja, om het te vragen? Mij houdt tegen uh, om het zo aan mijn moeder te vragen. Oké. Okay. Ik moet het juist een moment afwachten. Maar aangezien de tijden die ik thuis kan... ...komt dat moment niet gauw niet voor. Nee, nee. Ja, als ik thuis kom dan heb ik uh, mijn eigen dingen te regelen. Dan moet ik de post doorzien van... Uh, dat waar ik ben is om uh, zo uh, ja, ik kom maar thuis, maar dat is alleen om te slapen. Ik ja. hey, en en, en Ronnie stel dat, dat je dat dat moment er dan een keer komt: je gaat het vragen aan je moeder en uh, vervolgens uh, laten we even er dan over hebben dat je dat dat het ooit gaat gebeuren. Je komt in contact met je vader, wat zou je dan willen weten? Nou, ik zou ten eerste het allereerste moment. Als ik hem de hand zou kunnen geven, zou kunnen geven, ja. Zo kun even, zo kun even, ja. Uh, dan zou ik. eigenlijk, ja. zo, zo willen zien. Uh, hoe. zijn reactie overal op is. Of hij een beetje. of ik een beetje naar hem aat, of hij naar mij aat. Ja, ja. Of, of, of, uh, of, ja. Hij, of hij het ook fijn vindt dat hij jou heeft op, op dat moment ontmoet. Ja, ja, sowieso, sowieso. Ja. ja, maar eigenlijk de hele situatie... Uh, ja, ik weet niet, het bemoeilijkt me, het houdt me tegen ergens. Ik hm. weet het niet. En dat, dat het is net of, of dat... De, want, ze zeggen wel eens tegen mij: Jij had niet één bewaard, maar je hebt er twee. Wat ze dan bedoelen, ja, ik heb natuurlijk wel veel geluk gehad met de ongeluk. Maar, eh. Uh, ja, eh, uh, ja, ik weet niet. Ik weet niet. Ik raak nou ook een beetje spraakgeloof. Ja, ja. Je, je, je, als, als al die herinneringen bovenkomen en het, als je er allemaal aan denkt, dan wordt het allemaal dat je denkt: oeh, ja. het, het is toch, ja, he, ja. toch wel heftig allemaal. Ja, want uh, na het, op het, in het eerste gesprek uh, toen Joyce aan het praten was, yeah. toen had ik nou niet om me heen begonnen, maar de trui is weer Ja. Ja, en dan ben, dan ben ik bijna 50. Mm -hmm. Want, want even voor de mensen die net inschakelen... we hebben in het begin van dit uur gesprek gedraaid... Uh, of laten horen van Joy Wilkins, actrice. Die is ook op zoek dus, naar haar vader. En daar zat, ja, zat er, ja. zat er dan voor jou een herkenningspunt in. Ja, ja. Ja, ja toch wel, toch wel. Toch, toch weten wie die persoon dan is en, en wat hij die, wat die nu doet. Ah, ja, ik hoop, ik hoop dat hij dat nog... Uh, ja, dat die nog uh, Eerste bestaat ja. ja. En, en, en is het ook vooral dat, dat, dat je wil weten, eigenlijk, dat die vader dan dat hij dat, dat, dat van je houdt, dat hij er voor je is? Dat hij dat zoiets heeft van: ah, Ronnie, je bent te gek, ik hou van jou, je bent mijn zoon. Ja, hij zou het hij zou misschien wel kunnen zeggen, maar dan uh, kijken waar hij het via: dan, dan denk ik. Hoe kan je van me houden? Je leert nu pas kan en hm. ik ben al bijna vijf. Ja, maar goed, dat kan altijd natuurlijk nog, hè Ronnie? Je moet natuurlijk ook niet te ja, veel, nou. veel beeren op de weg zien. Nee. Ik snap, ik snap dat het een heel maar moeilijk is om de ik, ontmoeting aan te gaan, maar... Ja, ik rijd ik nu wel is meer zin om morgen als ik thuis kom op een... Uh, op een manier van praten en door het praten heen daar. op de onderwerpen terecht te komen. Ja, ja. Maar moeilijk. Ja. Ja, je... maar dat gevoel heb ik nu zelf van binnen. Nou, ik zou zeggen: hou dat gevoel vast, Ronnie. En uh, ge gebruik uh, uh, je nachtelijke ervaring daarvoor als aanleiding. Ja. Ja, ja, ja. Ik geloof, ik geloof dat ik dat ga doen. Of althans deze week een keer, of van het weekend aankomend weekend. Ja. Nou, zoek er, uh, zoek, zoek er een mooi moment voor, Ronnie. En ik als ik het zo hoor dan, uh, dan gaat het je lukken. Kan me zeker lukken. En... Ja, maar aardig geholpen. Nou, dat heb je heel graag gedaan. Kom me, kom me lukken. Kom me lukken. Ja, ik krijg er, ik begin nu alles dus een beetje bij de glimlachen. Nou, dat, dat is toch fantastisch, Ronnie. Dat is toch mooi? Dat, dat je misschien dan straks inderdaad die ontmoeting hebt. Kijk, en dat is door, door een gesprek van iemand die luistert en die ja, uh, zo gezegd gehad geeft. Mm -hmm. dat, dat, dat, dat, ja, ik vind dat heel fijn. Ja. Nou, heel graag gedaan, Ronnie. Ik wens je heel veel succes met, met, ja, met het gesprek. Heel, heel hartelijk bedankt en de gesprek dat gesprek zal volgen. Dat is heel mooi je, ben je terug. Dat is goed. En jij hartelijk dank voor het bellen. En voor, je, voor het delen van je verhaal. Ja, niks dank je. En een prettige nacht. En een prettige Dank je wel, Ronnie. Dankjewel Ronnie. En jij werkt ze. Ja, dank je. Hoi, hoi. Ik ga naar de andere lijn. Daar hangt Herman. Goedenacht. Hallo, Herman. Hallo, he Hallo, he Hallo Herman. Je mag de radio zachtjes zetten. Is daar Herman nog? Ik hoor helemaal niemand op de andere lijn. Dan gaan we naar muziek van Emily Jane Bristow. Dit is Raindrop. second goodbye today. Jane Bristow op de piano met het nummer Raindrop in de Nacht op 1. Waar we het uh, hebben vannacht, naar wie of wat bent u op zoek? Dat komt voort uit een gesprek met Joy Wilkins, actrice, die op zoek is naar haar vader. Aan de telefoon heb ik Herman, nacht. Hallo Herman. Hallo. nacht. daar ben je. Ja. Herman, uh, naar wie of wat ben jij op zoek? Naar mezelf. Na jezelf? En, en hoe lang ben je al uh, op zoek naar jezelf? Uh, vanaf mijn 16e, 15e ongeveer. Dus echt uh, midden eigenlijk in, in, uh, ja, in je puberteit? Ja. En wat voor, uh, wat voor, uh, uh, ja, wat voor pogingen heb jij al gedaan om, te, om erachter te komen? Wat voor uh, persoon je bent? Ehm... Uh, ja, verschillende pogingen, maar ik wil maar niet, uh, ik, wil, ik kan er maar niet achter komen, het is allemaal zo moeilijk. Maar kan je een voorbeeld noemen, wat, wat je hebt gedaan om erachter te komen wie je bent? Ik heb een uh, geloof, ik heb verschillende gelopen geprobeerd. Ik heb. Uh, um, ja, van, ja, een heleboel dingen, maar ik. Uh, ik kom er maar niet uit wie ik ben, wat ik hier doe. Uh, de reden is dat ik op aarde ben. Uh, wie ben ik? Dat mm -hmm. nou, weet ik veel. Ik bedoel, ja, ik was morgens wakker en ik ga s'avonds naar bed. En, ja, en dat is het. Ja, maar je hebt, je hebt, je hebt uh, verder, verder, je, je werkt? Nee, ook niet. Oké, okay, maar je hebt voor de rest wel gewoon een... een, een, een die zoektocht, dat kost me zoveel energie. Dat is wat zeg je? Ik zeg, die zoektocht, dat... dat ja, ja, ik heb geen tijd om te werken. En hm. Het kost ook zoveel energie allemaal. Dus, dus het is eigenlijk een hele grote levensvraag die boven jouw hoofd hangt. van Oké, okay, wie ben ik zelf en wat, wat doe ik hier op de aarde? Absoluut, ja. Tja. Ja, en... Ja, het is echt moeilijk. Ik begrijp, ik begrijp het gewoon niet. Ik begrijp er helemaal niks van. Nee. En, en denk je dat het kan, op zoek, op zoek zijn naar jezelf? Denk je dat je er ooit achter kan komen als mens om te weten wie je eigenlijk bent? Ja, nou, ik denk het wel. Um, kan standaard is Een relatie hebben, uh, kinderen, huisje, boompje, beestje. Gaat je? Mm -hmm. En... Uh, ja, en dat heb ik allemaal niet. Ik heb het gevoel dat ik het ook niet kan. Nee. Waarom niet? Omdat ik niet weet wie ik ben. Hm. Ik moet er echt achter zien te komen wie ik ben. Voordat ik dat ook allemaal kan doen. Ja, maar goed, dat wil natuurlijk niet zeggen, uh, Herman, dat als je, als je geen huisje, boompje, beestje, uh, volgens dat plaatje in het leven uh, staat en, en leeft, dat je niet erachter kan komen uh, wie, wie je zelf bent. Um, ja, nou, hij blijkt. Of, of, is, of, of is dat juist misschien waar je naar op zoek bent, wat je probeert uh, voor elkaar te krijgen? Ja, misschien wel, maar dan moet je jezelf eerst wel vinden. Ja. Dan moet je eerst echt weten van wie je bent, wat je wilt, wat je doel is. Ah, en dat weet ik allemaal ik niet. wat er rond op de aarde. En, uh, als ik zeg van, ik begrijp er helemaal niks van. Ja. En, en, en uh, want je, je bent nu een soort, je bent nu een zoekende, een zoekende persoon. Ja. En dat, daar word je echt uh, gek van. Ja. Um, ja, ja. Vooral in deze tijd, zeg maar, uh, um, hoe zou ik het zeggen, zwak, uh, of, Mensen die niet echt mee kunnen komen in het samenleving. Mm -hmm. <coughs> die, uh, ja, die, die hebben het hartstikke moeilijk. Hè, die, die worden niet meer zo veel geholpen. Of die worden niet begrepen. Mm. En door de samenleving niet. Maar ook door de, um, ja, de niet. Dus het leven is zoveel harder geworden dan... Yeah. Ja, natuurlijk. De, de wereld die rijdt met een sneltreinvaart door en om ons heen. Dat klopt. Ja. Maar ik denk ja. dat het uh, vooral zit in de, in de kleine dingen, Herman. Dat je vooral uh, voor jezelf uh, geniet van, van de kleine dingetjes. En dat je dan op een gegeven moment, uh, denk ik wel, um, op zoek op ja, jezelf gaat vinden. Ja, in de kleine dingetjes. Ja, ik denk dat je, het, dat je het veel te groot maakt op dit moment voor jezelf. Dat is waar, ja. Dat is waar. Maar ja. Dat komt ook door de dingen die, die allemaal op je afkomen. Al, al de verplichtingen mm -hmm, mm -hmm. die je hebt. Uh, daardoor komt dat natuurlijk. En ja, het is gewoon hartstikke moeilijk. Ja. Ik heb er dus aan gedacht om de stekker eruit te trekken, maar dat is ook geen optie. Nee, dat, uh, dat, zou, dat, zou, dat zou zonder zijn. Sorry? Dat zou zonder zijn. Dat zou ik niet doen. Nee, maar ja kijk, uh, hoe lang moet dit nog duren? Ja. Nou, maar kijk, ja, kijk Herman, helemaal... ik, ik, ik, ik heb zelf ook al eens dat ik denk van ja, hè, hoe zit die hele aardbondel in elkaar, Hoe kan dat nou allemaal? En hoe is dat allemaal bedacht? En, en, en ja, dat, als ik daarover na ga denken, dan kan ik ook nog wel een hele nacht he, vragen over stellen. Maar dan kom ik ook niet echt tot op, op, op, op antwoorden. Dan kan ik mezelf gek maken. Dan zou ik dat doen. Ja, misschien is dat wel wat, geen, uh, wat ik nu zo'n beetje, uh, waar ik nu een beetje in zit, maar... Uh, ja, ik, uh, het, wil, het wil allemaal niet lukken. En uh, het is moeilijk gewoon. Ja, misschien, en, en, en bepaalde dingen loslaten. Misschien is dat gewoon de tip. Dus dat je niet meer gaat afvragen van uh, ja, hoe zit die hele aardbol in elkaar. Maar dat je gewoon voor, ja, voor jezelf uh, gaat genieten van kleine dingen. Dat wel, maar um, ik denk uh, dat je ook de basisstap voor elkaar moet krijgen. En wat is de basisstap? Ja, toch een dak boven je hoofd inkomen, um, ja dat je toch de standaard is, uh, dat je, uh, voor elkaar hebt, dat je op die manier niet toch een beetje mee kunt draaien met de samenleving, mm -hmm. maar ik heb op dit moment mijn hele leven. Is, is er iemand die er wel eens een, jou een tip heeft gegeven van... joh Herman, een vriend van je... of iemand die je wel eens tegenkomt van... joh, jij moet dit gaan doen. Dan ga je op zoek naar jezelf. Ik zou ook vooral uh, willen zeggen, van ga op zoek naar uh, ja, iets waar je blij van wordt. Al is het uh, uh, uh, iets, iets heel geks, uh, het kijken naar buiten en tellen hoeveel mensen er voorbij komen. Stel dat jij daar blij van wordt, dan moet je dat doen. Ja, ja, ja, ja. Um, ja iets waar, waar ik blij van word. Precies, maar, dat, maar ik weet het niet. Nog 30 seconden op de klok. Uh, Herman, ik ga in ieder geval tegen jou zeggen... ga er wel naar op zoek, naar dat hele kleine. Ja. En ik wil je heel veel succes wensen. Dank u. En uh, nou ja, bedankt in ieder geval voor uh, je openheid en je verhaal. Ja, en ik wil zeggen van, uh, dit is een uh, mooi programma... en ik vind dat u het hartstikke goed doet. Dankjewel. Volgend u gaan we ermee door uh, met de vraag... naar wie of wat bent u op zoek? Belt u 0800-1121.